Ja. Anders rijdt gewoon de opdracht. En dan ga je vertellen. Oh, dat is wel. Ja, ik heb die op de twee vast. Oh, fiets? ik heb hem in het ander. Oh, in het ander. Alles wat ik zeg is dat ik niet leuk ben. Ik ben eigenlijk zo gesloten. Die is nu drie kwartief, van 12 tot voor één. Dat is nog niet meer. Um, en nu hebben ze elke keer een uur. Dit dus omdat ze langer worden.